DFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Trudy Vendrich met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Ede is vanmiddag acteur Bernard Droogoog overleden. Hij overleed aan een zware longontsteking na een kort ziekbed. Bernard Droog speelde vanaf de jaren 40 in meer dan 100 toneelstukken. Zijn eerste filmrol had hij in 1955 als leraar in Siske de Rat. Daarna volgden rollen in onder meer Van Varen van Bert Haanstra... Wat zien ik van Paul Verhoeven en het Oscar-winnende karakter van Mike van Diem. Hij was bijna 30 jaar docent aan de toneelschool in Arnhem. Bijna droog is 88 jaar geworden. Een officier van justitie moet van de rechter worden opgenomen... in een psychiatrische inrichting. De man van 55 uit Velp... viel begin dit jaar zijn vrouw aan met een stroomstootwapen... en sloeg haar op de hoofd met een baksteen. Ze raakte daarbij niet ernstig gewond. Volgens de rechter is de officier van justitie schuldig... aan verboden wapenbezit en poging tot doodslag. Maar hij krijgt geen straf... omdat hij grotendeels ontoerekeningsvatbaar was. De man was depressief, leed aan een paniekstoornis... en zat mogelijk in een psychose. De rechter bepaalde daarom dat hij een jaar lang psychiatrisch moet worden behandeld. De luchthaven Eindhoven is vanwege een verdachte koffer ontruimd geweest. Bijna duizend mensen werden opgevangen in de buurt. De verdachte koffer werd ontdekt toen hij bij het inchecken werd gescand. Het vlieggekeer werd stilgelegd. Drie aankomende vliegtuigen moesten landen op de militaire luchthaven naast, naast Eindhoven Airport. Na een onderzoek gaf de explosieve oprijdingsdienst het zijn veilig. Wat er precies in de koffer zat wordt nog onderzocht. FC Groningen heeft voor volgend seizoen een nieuwe trainer. Het is de huidige coach van Jong Ajax, Pieter Huistra. Bij Groningen is hij de opvolger van Ron Jans, die de club na 6,5 jaar verlaat. Hulstra begon zijn loopbaan als speler bij FC Groningen. Later speelde hij acht wedstrijden voor het Nederlands elftal. Na zijn spelersloopbaan was Huistra assistentcoach bij Vitesse en jeugdtrainer bij FC Groningen. Het weer. Vanmiddag soms wat zon, maar ook kans op een winterse bui. De temperatuur ligt rond of net iets boven nul. Ook vanavond nog een winterse bui, maar dan wordt het wel geleidelijk droger. Dit was het NOS Journaal.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 Seconds and most of our lifetimes of Op de radio. Ook in december is jouw keuze ZFM. op dit station station your 50 baby service in club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 beleef het ritme van Zandvoort ook op internet www.zfmzandvoort.nl ZFM Mijn ramen zijn beslagen, de verwarming staat op zes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 Niet hart en zeker niet van steen. Met kerst ben ik hard.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 Nog iets mee zou maken waar ik verkeerd. Je weet, ik ben niet hard en zeker niet van steen. Met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 True. Sure.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 On magic copies, it's a fairy tale to me, but Johnny, it's you.